Eurocommissaris Dali zei gisteren nog eens dat de uitbraak onder controle lijkt. Het aantal nieuwe besmettingen neemt af. Tot nu toe zijn er 37 mensen overleden door besmetting met de EHEC-bacterie. Vrijwel allemaal in Duitsland. In Brussel hebben de Europese ministers van Financiën gesproken over de situatie in Griekenland. De vraag is of er nieuwe steunmaatregelen moeten komen. Griekenland zou 85 miljard euro nodig hebben. Volgens minister De Jager laat een besluit nog wel even op zich wachten.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 Bij een uit de hand gelopen ruzie tijdens een communiefeest in Brabant... zijn zeven mensen gewond geraakt. Er waren tussen de 70 en 80 gasten op het feest in Gelderop. Aan het einde ervan, afgelopen nacht, ontstond een ruzie... die eindigde in een grote vechtpartij. Daarbij werd ook gestoken. Vijf mensen raakten daardoor gewond. Twee anderen liepen flinke klappen op. De politie in Gelderop onderzoekt... waardoor het communiefeest in een steekpartij ontaarde.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 Gullet zag zijn team 13 wedstrijden spelen, het won er maar drie. Kadirov verwijt Gullet ook dat hij meer bezig is met het nachtleven... dan met voetballen. Verder zou Kadirov vinden dat Gullet zich in interviews... laatdunkend over Tsjetsjeni heeft uitgelaten. Gullet werkte pas sinds januari bij Terek Grosny.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 Het weer vannacht helder en droog, het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 12 in het zuidwesten. Morgen eerst zonnig, in de middag vooral in het binnenland een paar buien. Er staat weinig wind, het wordt 19 graden in het noorden tot lokaal 25 in Limburg. De rest van de week bewolkt en buiig en vanaf vrijdag ook lagere temperaturen. Dit was het NOS Journaal. Dan nu verkeersinformatie. Er zijn problemen op de A2. Maastricht richting Eindhoven bij het knooppunt Het Vonderen. Daar is door een ongeluk met een vrachtwagen een omleiding ingesteld. Verkeer richting Eindhoven wordt geadviseerd de borden Venlo te volgen. De A73 en de A67. En op diezelfde A2 bij Eindhoven, tussen Maarhezen en de afrit Valkenswaard... daar staat een file van 2 kilometer. En dan nog de A9, Amstelveen richting Alkmaar... tussen het knooppunt Rotterpolderplein en Beverwijk... een file van 2 kilometer ook, als gevolg van wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. Een idee over commitment. De Rabobank is de grootste exportfinancier van Nederland...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 Wat kan er nog meer kapot? De natuur natuurlijk. Vandaag maakte minister Schultz bekend dat veel regels om het landschap te beschermen, wat haar betreft, worden afgeschaft. De verrommeling mag van dit kabinet zijn ongestoorde gang gaan. Eerst de cultuur, nu de natuur. Alles van waarde lijkt weerloos voor dit kabinet. De wereld heeft mij failliet verklaard.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 Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het oog op morgen. Ramse Shaffi was dit natuurlijk met De wereld heeft mij failliet verklaard. Het zou zomaar op Griekenland kunnen slaan, want dat is bijna failliet verklaard. Uiteraard gaan we het daar vanavond over hebben. De Grieken zijn boos en onze minister Jan Kees de Jager... stapt iedere keer somberder in zijn auto richting Brussel. Hoe moet het in vredesnaam verder? Gelukkig is hier zometeen hoogleraar Financiële Markten, Arnoud Boot. Met hem bespreek ik de situatie. En ik heb contact met Frans Bogaert in Brussel voor het laatste nieuws... en met historicus Kees Klok, die woont het halve jaar in Griekenland. En dan nog meer economie, het alternatieve pensioenplan van FNV-bondgenoten. Willem Nordman legt uit waarom hij dat een beter plan vindt... dan dat van de fnv waar Agnes Jongerius haar handtekening onder heeft gezet. En dan een heel ander onderwerp. Terry Pratchett is een Engelse schrijver van fantasyboeken. Hij heeft Alzheimer en hij pleit voor euthanasie. Maar dat is in Engeland nog een enorm taboe. Straks komt Paul van Oven hier. Hij is niet alleen een kenner van zijn werk, maar ook nog eens iemand die heel erg op hem schijnt te lijken. Ruud Gullet is ontslagen bij Terek Grozny, u hoorde het net uitgebreid in uh, langs de lijn. Volgens de voorzitter van die club had hij meer aandacht voor nachtclubs. Om vijf voor twaalf hoort u of dat kan kloppen. Maar eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 14 juni. voetend is de Tweede Kamer akkoord gegaan met weer een nieuwe miljarden injectie voor de Griekse economie.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 Ja, het is onderhandeling tussen verschillende partijen. En ik vind dat je als Nederland wel duidelijk moet zeggen... dit is wat wij minimaal noodzakelijk vinden. En anders dan heb je met ons een groot probleem. En dat plan van de PvdA vond minister De Jager een goed idee. Omdat het in belang is vanuit ons allemaal... om uiteindelijk te proberen zo'n faillissement van Griekenland te voorkomen. Maar alleen als aan die hele strenge voorwaarden is voldaan. Dat is de boodschap die ik naar Griekenland meeneem. Alleen, waarschuwt de Nederlandse bank, dat moet dan wel op basis van vrijwilligheid gaan. Maar de banken zullen zeggen, Griekenland is nagenoeg failliet, daar hebben we geen interesse in. Wat een bank uh, zegt, dat moet een, uh, een bank zeggen, daar ga ik niet over. Het enige wat ik zeg is dat als je de private sector betrekt, is dat je dan de private sector dat vrijwillig moet laten doen. De Nederlandse bank beseft dat het pijn gaat doen... maar er moet wel een goede oplossing komen voor Griekenland. Want anders... Kan dat problemen voor onze banken, verzekeraars, pensioenfondsen betekenen... die vervolgens de Nederlandse economie beïnvloeden... door groei, de werkgelegenheid en dus iedereen eh, raken. Er is de laatste jaren aardig wat asfalt bijgekomen... maar dat is nog niet genoeg voor verkeersminister Schultz-Van Hagen. Zij wil in de Randstad de standaard twee keer vier banen en daarbuiten... Twee keer drie banen. Maar, stelt Schultz van Hagen, het gaat niet alleen om meer asfalt. Ook buiten de spits rijden moet meer worden gepromoot. Uh, wat je ziet is als je maar 1% van de mensen van de weg zou krijgen... in de spits, dat je 10% minder file hebt. Dat gaat natuurlijk heel erg snel. Ook langs de snelwegen gaat iets veranderen. Transport en Logistiek Nederland wil camera toezicht op parkeerplaatsen... langs alle snelwegen in Nederland. Dat is volgens TLN de beste manier om diefstal van vrachtwagenladingen tegen te gaan. En dat zijn hele slimme camera's. Als er één keer een nummerbord gezien is... en die gaat even later weer om een andere verzorgingsplaats ook weer in beeld komen... dan zijn die camera's in staat om dat waar te nemen... Het avontuur van Ruud Gullit bij voetbalclub Terek Grozny is alweer voorbij. De voorzitter van de club had geëist... dat vandaag drie punten moesten gehaald, moest gehaald worden in de wedstrijd tegen Amkar. Maar in de laatste minuut ging het toch mis... zag de verslaggever van de Russische televisie. Gullit, <tieden> toen nog trainer... Reageerde gelaten op het 1-0 verlies. Ik denk dat het verlies in de 89e minuten is heel uh, cruel, ja. En uh, het elde heeft uh, zijn best gedaan. En of ik nou gewonnen had, dat had niet zoveel uitgemaakt, denk ik. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. De krant vanmorgen gelezen door Trudy Vendrich. De Nederlandse regering hecht veel te weinig waarde aan de privacy van haar burgers. De politiek straalt uit dat burgers zich om hun privacy vooral geen zorgen hoeven te maken, zolang ze niets te verbergen hebben. De kritiek komt van Peter Hustings in een interview met de Volkskrant. Hij is voorzitter van de Europese Toezichthouder voor Gegevensbescherming. Als voorbeeld noemt Hustings de manier waarop bewindslieden omgingen met de privacy rond de invoering van de overheid chipkaart en de discussie over het elektronisch patiëntendossier. Ze wezen alleen maar op de voordelen. Uit onderzoek blijkt dat de interesse van Nederlanders in de privacy... de afgelopen jaren dramatisch is gedaald. Veel harder ook dan in elk ander Europees land... zegt de Europese waakhond van de gegevensbescherming. Avondkranten schreven er al over, maar ook de Telegraaf trouw... en het Nederlands Dagblad er aardig aan. De ik-generatie die de werkvloer bestormt... Het bedrijfsleven kan zich opmaken voor een cultuurschok. De nieuwe generatie werknemers, die is geboren vanaf 1986... lijkt in niets op hun leeftijdsgenoten van tien jaar geleden. Volgens het onderzoeksbureau Motivaction zijn de jongeren van nu... heel vrij opgevoed en thuis op een voetstuk geplaatst. En dat vertaalt zich door naar de werkvloer. De babyboomers gaan vanaf dit jaar met pensioen. En de bazen van nu krijgen daar nog een harde dobber aan, zeggen de onderzoekers. Niet alleen zijn er straks minder jongeren om de gaten in bedrijven op te vullen, ze zijn ook nog eens heel anders dan de werknemers van nu. De ik-generatie vindt zichzelf zo uniek dat de werkgevers er ook extra voor mogen betalen. Als de baas de eisen niets vindt, gaan ze ergens anders heen. Voor jou immers tien andere werkgevers, zal er worden gezegd. Stichting Valk lanceert zaterdag een speciale app voor mensen met vliegangst. Met de zomervakantie voor de deur steekt ook vliegangst de kop op. En daarom wil het Vliegangstinstituut mensen die bang zijn... via de smartphone helpen voor en tijdens de vlucht. Voor onderweg is er volgens Spits zelfs een paniekknop waarbij de angsthaas met kalmerende teksten wordt toegesproken. De app werkt ook als de telefoon in de zogeheten vliegtuigmodus staat. Volgens het Vliegangstinstituut zijn ruim 3 miljoen Nederlanders... in meer of mindere mate bang om te vliegen. Veel mensen mogen dan al dan niet angstig zijn naar hun vakantiebestemming vliegen. Een Veel groter deel gaat met de auto en bij hen ligt wel degelijke gevaren op de loer. Het inslaapdommelen speelt jaarlijks een grote rol bij 700 tot 800 ernstige auto-ongelukken. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is daarom gestart met een slaaprijderscampagne. Bestuurders worden erin gewezen op de gevaren van lange, warme en monotone autoritten. Een slaapdeskundige geeft in het AD alvast één gouden tip. Nu beginnen met goed slapen. Zorg twee weken voor vertrek dat je nachten van 7 tot 8 uur maakt. Alle andere denkbare trucs, zoals het extra hard zetten van de radio... het rijden met open raam of het eten van snoepjes... werken volgens de expert niet. De slaapdeskundige juicht de overheidscampagne toe... maar ze keurt één aspect af. De borden langs de weg met de slogan... Word geen slaaprijder... Zzz, want dat zijn hele slechte borden, zegt ze. Want daarvan ga je volgens haar juist gapen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Mm -hmm. Mm -hmm. I wish you smiled a little funny. Niet just funny, really bad. We could roll the streets forever.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 The. <imitation> een Belg, Milo genaamd. We gaan het hebben over de Griekse schuldencrisis, die sleept zich maar voort en beperkt zich niet tot Griekenland alleen. De Nederlandse bank waarschuwde vandaag dat als het probleem niet wordt opgelost, het zijn weerslag zal hebben op de Nederlandse economie. Minister De Jager had gisteren een soortgelijke boodschap aan de Kamer. Maar is er een oplossing in zicht? In ieder geval vergaderden de Europese ministers van Financiën vanavond. en moeten de Grieken morgen knopen doorhakken? Bij mij is uh, Arnoud Boot, hoogleraar Financiële Markten aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond, meneer Goedenavond. Boot. We gaan eerst even naar Brussel, waar vanavond de Europese ministers van Financiën opnieuw overleg voerden. Frans Bogaert. Goedenavond. Ja, minister De Jager mag van de Tweede Kamer steun en Griekenland toezeggen... onder zeer strikte voorwaarden. Het gaat om ongeveer 85 miljard euro. Vanavond was er een informele spoedvergadering. Klinkt een beetje paradoxaal, maar misschien kun jij ons vertellen... wat de stand van zaken is. Uh, de stand van zaken wel. Uh, echte besluiten zijn er niet genomen. Uh, dat kon ook niet omdat het een informele vergadering was. En uh, ze zijn er nog lang niet uit, eigenlijk... Um, we hebben minister Dijkgraaf net nog even gezien uh, na afloop, een van de weinige ministers die, uh, die na afloop een persconferentie uh, gaf. Uh, en hij zei dat uh, Duitsland, Frankrijk en zeker nog vier andere landen, buiten Nederland dus, dus dan hebben we er al uh, zeven, uh, ervoor zijn dat uh, banken, verzekeraars en, en pensioenfondsen ook uh, meehelpen om uh, het schuldprobleem van Griekenland op te lossen. Uh, en dat die landen het ook min of meer uh, eens zijn over de omvang waarin dat zou moeten gebeuren. Dus dat, nou ja, volgens de geruchten gaat het dan om ongeveer een kwart hè, van, van het extra geld wat Griekenland nodig heeft. Um, maar die zeven landen zijn natuurlijk niet genoeg. Er moeten er nog een hoop uh, bij. Er moet uh, consensus zijn. Um, en ze zijn het ook nog niet eens over uh, hoe dat allemaal precies moet worden geregeld. En, uh, nou ja, de jager was vrij optimistisch dat dat gaat lukken eigenlijk. Maar. Hij zei, ja, die vergadering die we volgende week hebben in Luxemburg, volgende week maandag, dat is te vroeg. De top van volgende week vrijdag is ook nog te vroeg. Dus het gaat allemaal nog wel even duren. Ja, maar die financiële sector, die moet er dus ook bij betrokken worden, vinden ze. Ja, maar... Die moet erbij betrokken worden, maar hoe ze dat aan gaan leggen, dat weten ze dus nog niet. Mm. Uh, die mag niet gedwongen worden, dat, dat wil wel Duitsland, maar andere landen vinden dat toch, toch wel erg gevaarlijk. Uh, mm. De Europese Centrale Bank is daar ook erg, erg beducht voor. Uh, de jager die had het over uh, drang ja, dwang nee. Dat mm. is maar een lettertje verschil, maar toch... Uh, yeah. En hij zei daarna ook van, uh, je moet ontzettend oppassen, want als je uh, te veel gaat, uh, gaat dwingen... Uh, dan neemt het besmettingsgevaar toe. He, dan uh, kan die uh, financiële sector het zo op de heupen krijgen... dat het ook overslaat naar andere landen die toch al in problemen zitten. Uh, en die kans die moeten we zo klein mogelijk houden. Dus het gaat eigenlijk erom dat je de, de optimale balans vindt... tussen het, het laten meebetalen van die particuliere sector... maar zonder dat ze uh, het uh, op de heupen krijgen en dat het overslaat naar andere landen. Goed. Uh, Arnoud Boot, uh, op basis van vrijwilligheid, hè, dus uh, drang maar geen dwang... gaat dat iets opleveren? Nou, het zal, uh, het, het, het zal veel meer dwang moeten zijn uh, dan, uh, dan vrijwilligheid... Uh, als er grote onzekerheid is bij die private partijen. Want die banken en pensioenfonds, dat zijn die private partijen. Ja. Uh, waar we van zouden willen uh, dat ze een deel van het probleem dragen... en dat het niet allemaal de belastingbetaler is, want daar komt het eigenlijk op neer. Uh, ja, uh, zij, weten, zij weten dat er een groot probleem is met Griekenland. Dus je zult toch met een, uh, met een overtuigend pakket komen. Een groot pakket. Zaken zijn complex. Hè, dit is geen eenvoudig probleem. Een groot pakket komen waarbij er vertrouwen is dat Griekenland op de rails komt. En als er vertrouwen er is dat Griekenland op de rails komt, dan zou je die private partijen misschien zo ver kunnen krijgen dat ze de looptijd uh, willen, willen oprekken. Want dat is het idee. Hè, de looptijd oprekken. Dus dat de terugbetaling pas later valt en dat voorkomen wordt dat in de tussentijd die Europese, uh, dat de Europese de landen in wezen al die schuld moeten gaan, uh, gaan, gaan aflossen uh, van die private partijen. Ja, uh, minister De Jager vindt dus dat uh, bij die afwaardering van de schulden... niet alleen die belastingbetaler moet bloeden, maar ook die banken. Maar volgens een bericht in de Duitse De Spiegel zijn juist die banken hard bezig... om al hun Griekse schuldenpapieren in te ruilen, zeg maar gerust te dumpen... bij de Europese Centrale Bank, zodat ze straks niets meer hebben om af te waarderen... en alles uiteindelijk toch weer bij die belastingbetaler terechtvond. ik hoe dan ook komt een uh, ongelooflijk groot deel van de rekening... Komt terecht bij de belastingbetaler. Nee, Linksom of rechtsom. Nou, het probleem van de ECB is... de ECB is een centrale bank. En dat betekent dat als een bank in Griekenland... Uh, liquiditeit, dus geld, tekort komt omdat een Griekse deposito-houder... zijn geld overbrengt naar een buitenlandse bank. Wat niet helemaal onverstandig zou zijn in deze omstandigheden. Hè, naar een buitenlandse bank. Dan heeft die Griekse bank heeft geld nodig, liquiditeit nodig. En dat gaat hij lenen bij de ECB... met als onderpand Grieks staatspapier. Dus dat Grieks staatspapier... dat zit bij de Europese Centrale Bank. Eh, of bij een van de centrale banken in de, in de eurostaten. Daar zit het. Dus het betekent, het betekent dat de ECB... en dat is het hele grote probleem waar we hier voor zitten... de ECB krijgt krijgt een geweldige aanslag op haar softwareiteit als wij gaan herstructureren, want, want de ECB heeft het. Wat dus eigenlijk zou moeten gebeuren, is dat je de ECB ertussen uithaalt. De ECB is er niet om soverein risico, kredietrisico te lopen op Griekenland. Dat moet besloten worden eigenlijk door de Europese regeringsleiders. Of die Griekenland wel of niet wil, wil, willen helpen, dat risico moet niet bij de ECB liggen. Dus je zou eigenlijk de ECB ertussenuit moeten halen, dat risico. En dan kunnen de regeringsleiders kunnen ook beslissen wat optimaal is voor dat schuldpapier... zonder dat ze de ECB onderuit halen. Want nu is het zo dat de ECB er dwars tussen zit. En dus eigenlijk helemaal een gijzeling zit... tussen de Europese regeringsleiders, Griekenland... en, ja, en de kiezer in de verschillende lidstaten. Ja, en, en zit dat erin? Nou, dat is heel lastig, want, de, want uh, de, er is toch een hele duidelijke neiging... Uh, om toch de schuldkaart te spelen. Wie heeft de schuld? Ja. En uh, voor de regeringsleiders is het natuurlijk makkelijker... om de ECB de schuld te geven uh, want dat, dan dat ze zelf de schuld nemen. Dus de, de, het enthousiasme om de ECB tussenuit te halen. Dat is er eigenlijk niet. Maar dat zou er tussenuit moeten. En als die er tussenuit is... dan zouden de Europese regeringsleiders... onderling kunnen afspreken... wat is dat pakket waar die herstructurering... van die schulden, die schuldvermindering... onderdeel van uit kan maken en uit moet maken. Want uiteindelijk kan Griekenland... die schuld niet terugbetalen. Maar tegelijkertijd... en daar zit die complexiteit. Uh, het is niet zoals Oost-Duitsland voor West-Duitsland... waar de West-Duitsers meteen invloed hadden... op Oost-Duitsland. Wij moeten Griekenland... op de rails krijgen als Griekenland nieuwe schulden blijft maken, dan kunnen we de oude wel kwijtschelden, maar dan zijn ze weer nieuwe aan het maken. En ik kan niet zeggen dat de kiezer in Nederland en Duitsland dat niet zal accepteren. Dus dan is het uitstel van executie. Dus we moeten langs verschillende kanalen als we Griekenland graag bij de euro houden, en dat was toch de politieke insteek, mm -hmm. ook van Europa, zullen we langs verschillende kanalen het probleem moeten aanpakken. Een geïntegreerd pakket. En een geïntegreerde pakketten met 27 regeringsleiders, die het allemaal over eens moeten worden, kunnen begrijpen dat de jaren niet denkt dat ze er maandag uit zijn of volgende week vrijdag hoogstens op zijn vroegst eruit zijn. Nee, eh, ik heb aan de telefoon historicus Kees Klok. Goedenavond, meneer Klok. Goedenavond. Ja, u woont de helft van het jaar in Griekenland. Morgen wordt er in het Griekse parlement gesproken over bezuinigingen en hervormingen. Wat, dat klopt, ja. Wat staat er op het spel voor premier Papandreou? Ja, wat staat er op het spel? Uh, alles, zou ik zeggen. Uh, ja, het probleem is natuurlijk dat uh, de Griekse, het Griekse parlement... moet de, de, de door Europa opgelegde en het ECB-opgelegde bezuigingsmaatregelen accepteren. Ja. En het is nog maar de vraag of dat gebeurt natuurlijk. Want uh, er, is een, een, ja, er is een groeiende oppositie in Griekenland ja. tegen dit soort maatregelen. Uh, er is uh, hè, zo, uh, op dit moment, zoals dat ook in Spanje was en, en ja, in het voorbeeld van de uh, Arabische landen... He, zijn er uh, uh, demonstraties bij het Griekse ja. parlement, uh, ja, bijna dagelijks, zeg maar, tegen, tegen het aannemen van dit soort uh, maatregelen? Ja. Maar wat willen de meeste, meeste Grieken dan? Willen ze dan uh, dat uh, Griekenland uit de Europese Unie uh, gaat? Nou, of, of ja, Griekenland uit de Europese Unie gaat, dat is natuurlijk wel een hele grote stap. Ja. Maar heel veel Grieken, en ik. Mijn indruk is wel een, een meerderheid van de, Ja, dit, dit soort maatregelen die we nu opgelegd krijgen, die, uh, die, die, die kunnen eigenlijk gewoon niet. Nee. Hè, het, probleem is ja, wat dan? het probleem is natuurlijk dat uh, ja, als je een uh, als we gaan uitgaan van een. Uh, uh, uh, gemiddeld uh, modaal inkomen van Griekenland van 900 euro bruto. Ja, wat kan daar af? Wat ja. kan er nog op bezuinigd worden? Ja. Meneer Boot, uh, die Grieken zeggen, luister, uh, we zitten al helemaal. Hè? De, die gewoon, de gewone man, hè, zo gezegd, die uh, heeft al veel minder uh, te besteden. Dus ja, uh, je, je kan ze niet uitblijven wringen hè, daar. Hè? Want dat is dan in ieder geval ook niet de manier om die economie daar weer een beetje op poten te krijgen. Wat, wat is het alternatief? Nou, kijk, het verstrekt duidelijk dat de Griekse bevolking en hele grote, en juist die hele middengroepen en die, en die, en die arme bevolking, die hebben natuurlijk partnerdeel, deel aan het probleem. Hè? Ja. Dus het is vanuit het draagvlak. In Griekenland is het buitengewoon ingewikkeld om te verkopen. Dat je heel zwaar gaat ingrijpen in die economie. Maar kijk, er zijn een paar andere dingen hè, die, die moeten gebeuren gewoon in Griekenland. En wat, wat moet gebeuren, is dat die arbeidsmarkt flexibeler wordt, dat bedrijven beter gaan functioneren. En daar komt de roep eigenlijk om privatisering Vandaan. De jaren heeft dat gedaan alsof we gaan privatiseren in Griekenland omdat we daar opbrengst. Dus we gaan Griek staatsbezit verkopen en dan kunnen ze schuld mee aflossen. Maar dat is onteigening en dat, dat leidt tot een opstand in Griekenland. Maar als je het anders formuleert, als je zegt van juist door die bedrijven te privatiseren gaan ze beter lopen, worden het betere bedrijven, worden ze concurrerender en gaat Griekenland dus meer geld verdienen. Ja, dat is perspectief creëren. Je moet die, die economie gaande krijgen. En dat moet, dat moet de inzet zijn. En dat tegelijkertijd de Griekse overheid, de begroting... In ieder geval zonder uh, rekening te houden met bestaande schulden en rentelasten. Als je daar geen rekening mee houdt, dat noem je het primaire, primaire overschot. Dat ze dat meer in evenwicht, in evenwicht moeten krijgen door betere belasting te gaan heffen. Mm. En het juist zijn juist ook de rijkeren in Griekenland die helemaal geen belasting betalen. Dus zitten, er zitten langs allerlei kanalen, zijn er mogelijkheden om de Griekse economie beter te doen draaien. Mm. Maar het moet wel gebeuren, ook vanuit een, vanuit een signaal van ons naar Griekenland, dat wij Griekenland perspectief willen bieden. Want als we dat niet willen, dan moeten we de vraag stellen, waarom houden we Griekenland een helemaal bij de euro. Het ja. gaat er toch om dat we Griekenland in de euro willen houden. Ja, omdat het anders voor ons ook nog uh, beroerd uit gaat parken. Nou ja, ook politiek, ook gewoon politiek. Ja. Kijk, als je, kijk als, je, als je hele andere ideeën ja. over Europa hebt, dan kan dat. En dan kan dit een reden zijn dat je op een ordelijke wijze uh, het eurogebied kleiner gaat maken... en met de Europese Unie iets gaat doen. Maar op een ordelijke wijze, want dat is het andere punt nu... je kunt nu op twee minuten voor twaalf... kun je een land niet zomaar de euro uit laten gaan... Uh. of een probleem niet oplossen, want er is niks geregeld. Goed. En er is niks geregeld en dat is dat besmettingsgevaar... wat je ook hoort. Goed, we gaan naar een ander onderwerp, ook economie. Willem uh, Noordman van FNV Bondgenoten... Uh, was er niet tevreden over het uh, de akkoord... dat Agnes Jongerius uh, heeft ondertekend... en kwam vandaag met een alternatief... Dag meneer Noortman. Goedenavond. Ja. Uh, wat is het belangrijkste verschil met het akkoord van afgelopen vrijdag? Nou, laat ik eerst maar even zeggen dat heel Fvv bondgenoten het uh, niet eens is met het uh, principeakkoord dat ja, uh, door de Fvv is gesloten. Neemt u, me niet ja, u deed net alsof ik er alleen tegen zou zijn, maar dat oh, zo. zou een beetje te veel eer zijn. Nee, dat is waar. Goed, Nou, um, dat hebt u dan uh, gecorrigeerd, maar wat is het belangrijkste verschil? Nou, de, de drie belangrijkste verschillen zijn dat uh, de afspraak over de AOW echt een sigaar uit eigen dosis, Dus de AOW wordt extra verhoogd. Maar mensen raken het voordeel daarvan direct weer kwijt... omdat AOW-toeslagen en uh, oudere kortingen worden afgeschaft. Uh, dat is het eerste punt. Het ja. tweede punt is, ons pensioensysteem kent nu een wettelijke zekerheid. Daardoor kunnen mensen ook vertrouwen hebben in hun pensioenstelsel. Het principeakkoord laat die zekerheid volstrekt los... En dat wordt overgeleverd aan de pensioenfondsbesturen. En dat betekent dat mensen in Nederland niet meer gewoon per definitie vertrouwen kunnen hebben in hun pensioenregeling. Ja. Uh, okay. dat is het uh, verschil. Ja, dat is het tweede punt. En dan nog een derde punt. Uh, de werkgevers komen hier wel heel erg makkelijk weg. Uh, want uh, waar nu werkgevers en werknemers samen verantwoordelijk zijn voor het pensioensysteem... Uh, wordt die verantwoordelijkheid eigenlijk nu gewoon volledig gelegd bij de werknemers. Goed, een aantal Kamerleden gaf vandaag al een eerste reactie... maar had ook een aantal vragen. Meneer Van der Beslaar, wat vindt de PVV van de plannen van FNV Bondgenoot? De zekerheid naar de mensen toe is prima. Maar er zitten natuurlijk ook wel uh, risico's uh, toch aan verbonden. Het heeft te maken natuurlijk met de, de rentestand. Ik ben wel benieuwd naar hoe of zij aankijken tegen uh, het werken... met de, de ontzettend lage rente zoals we die nu kennen. En of ze daar ook wat oplossingen uh, voor hebben. Pieter Omzicht van het CDA. Hoe zorgt u ervoor binnen het FNV dat u gezamenlijk met één voorstel komt um, tot een nieuw pensioenstelsel, of denkt u dat er een verschillend pensioenstelsel moet zijn tussen FNV-bondgenoten en andere bonden? Fatma Kocakaya van D66. Ik heb maar één vraag aan FNV-bondgenoten en dat is: als zij zoveel zekerheden willen inbouwen, wie dat dan gaat betalen? Want dat is voor u nu niet duidelijk. Dat is voor mij nu absoluut onduidelijk. En je zult toch ook, als je zekerheid biedt... ook moeten aangeven hoe de financiering dan in elkaar steekt. Ik vind het alternatieve plan van FNV-bondgenoten niet echt een plan. Jesse Klaver van GroenLinks. Ik vind eerder kritische kanttekening bij het akkoord van afgelopen vrijdag. En die heb ik zelf ook. Ik wil namelijk weten of mensen echt in staat worden gesteld om langer door te werken. Of mensen die vroeg zijn begonnen in een zwaar beroep... Lange, uh, uh, ook op tijd kunnen uitreden. En of mijn generatie straks nog een fatsoenlijk uh, pensioen heeft. In mijn generatie, dat zijn de mensen in de leeftijd van... Uh, 25 tot uh, 40, zullen we maar zeggen. Wat is uw vraag aan FNV-bondgenoten voor vanavond? Wat is het vernieuwende aan jullie plan? Paul Ulembelt. Paul Ulembelt van de SP. Wat vindt u van het alternatieve plan van de FNV-bondgenoten? Nou ja, dat is een hele grote verbetering uh, ten opzichte van het uh, pensioenakkoord van de agnès om het zo maar te noemen. Wat vindt u er beter aan? Omdat er meer zekerheid komt over de hoogte van je pensioen. Roept het plan van FNV-bondgenoten bij u nog een vraag op? Uh, minister Kamp die wil uh, de fiscale mogelijkheden om gunstig pensioen te sparen afknijpen. Uh, accepteren zij dat? Of gaan ze daar ook nog wat aan doen? Tja. Nou, dat waren een heleboel vragen, hè, meneer Noordman. Zeker, daar heb ik ja. de rest van de uitstelling voor nodig om niet <laughs> ja. te beantwoorden. Nou, dat hebben we niet, maar misschien kunnen we toch wel een beginnetje maken. Ja. Uh, iemand zei, het is veel uh, duurder. Wie gaat dat betalen? Dat is misschien een goede vraag om mee te beginnen. Ja, nou ja, laten we dan even uitgaan van het huidige systeem. Dat kent een wettelijke zekerheid van 97,5 procent. Dat betekent dat hooguit eens in de 40 jaar pensioenfondsen onder de 105 procent... Maakt u het niet komen. te ingewikkeld, meneer, nee, meneer Noortman? Nee, maakt niet te ingewikkeld. Dat wordt nu ook betaald. Dus wij hebben nu een hele hoge zekerheidsmaat in ons pensioensysteem. Uh, als wij nou de aanpassing wat kleiner maken dan uh, wat in het uh, principeakkoord is voorgesteld, dan kunnen wij dus een grote mate van zekerheid handhaven onder behoud van het betere koopkrachtbehoud wat uh, het doel is van, uh, van het pensioen in de toekomst. Meneer Boot, klopt dat wat u zegt? Nou, kijk, zoals het nu loopt... kijk, kijk dat, dat er een behoefte is voor grotere zekerheid. Dat begrijp ik. En dat begrijp ik helemaal in het licht van het verleden. Waar tot op vandaag eigenlijk de pensioendeelnemers altijd verteld zijn... dat ze zekerheid over een pensioen hebben. Deze 97,5% over het nominaal pensioen wat, wat in ja. het huidige systeem zeker is. Nou, die zekerheid is voor twee redenen heel weinig waard. Eén, het, het kan formeel één keer in de 40 jaar zijn. Maar we zijn nu al twee keer in de... Twee in de acht jaar over die grens heen gegaan... waardoor er, waardoor er letterlijk uh, indexatie niet volgt... en waardoor letterlijk risico's bestaan op uh, korting zelfs van nominale aanspraken. Het tweede is, als we het over nominale aanspraken hebben... en we hebben het over de toekomst met meer inflatie... dan is nominale zekerheid, daar heb je heel weinig aan. Want dat betekent dat je de inflatie niet, niet vergoed krijgt. Dus daar ligt, een bepaal, daar ligt een kernmotivatie van de verandering in het systeem... om te zeggen van die nominale zekerheid, dat is geen echte zekerheid... want je krijgt inflatie niet vergoed... En over 30 jaar pensioenen zijn hele lange termijn. Dat is je helft van je pensioen weg... als, je, als, als, het, als de inflatie een paar procentpunt hoger is. Ja. Uh, maar wat vindt u nou... Uh, Zeker, maar kijk, kijk, dus wacht, wacht, gelijk, Ik, hier, ik begrijp er bijna niks meer van. Ik vroeg aan meneer Boot van heeft meneer Noordman gelijk? En uh, ik heb daar nog steeds niet echt een nou, antwoord kijk, die, op gekregen. Kijk, het, het idee dat... Het gaat allemaal dat, over uh, nominale dingen. En, uh, ja, nou je, kijk, het idee dat het bestaande pensioen zekerheid biedt... Ja. het bestaande pensioen zekerheid biedt, dat is niet zo. De bestaande regelingen bieden geen zekerheid. Omdat door inflatie kun je zomaar de helft van je pensioen kwijt zijn. Dus, dus er is geen zekerheid in bestaande pensioen. En het tweede is dat de bestaande pensioen steeds duurder wordt. En dat komt onder andere door die langere levensverwachting. Dus wij moeten risico's ja. leggen. Wij moeten risico's leggen bij partijen die het kunnen dragen. Nou, het, het oorspronkelijk akkoord, dus dat is ja. niet het akkoord van bondgenoten, van FNV, legt Heel veel, eigenlijk alle risico's. Bij de deelnemers. Ja. En het, het, de andere insteek van bondgenoten is... je mag werkgevers niet helemaal buitensluiten. Werkgevers moeten in termen van premie... moeten als de nood aan de mand komt... meeademen en bereid zijn een hogere premie te betalen. En dat is het belangrijke verschil. Dat is echt het essentiële verschil tussen het bondgenotenvoorstel... en het uh, FNV-voorstel van Jurier. En wat vindt u dan een beter voorstel? Nou, nee, als je, de discussie of werkgevers wel of niet mee moeten betalen... Uh, als, als, het, als het tegen zit, dat is een hele legitieme discussie. In het FNV-voorstel... Dus u zegt niet wat u beter vindt? Het is geen kwestie van beter. Het is een kwestie van wat, is, wat vinden wij als maatschappij fair, eerlijk. Okay. Da, dat is een kwestie. En, en dat moet je dan afwegen tegen de mogelijke extra last die dat bij werkgevers biedt... op het moment dat de rendementen tegenvallen... dat ze wel hogere pensioenpremie moeten betalen. Daar is een afweging. En die afweging nu is 100% ten voordele uitgevallen van werkgevers. En ik kan me voorstellen dat juist vakbeweging daar een ja. meningsverschil over hebt... en zegt, nou, dat mag niet 100% ten voordele van werkgevers uitvallen. Dus dat is een legitiem punt. Ja, goed. Meneer Noordman, u hoort het... Hè? Ja. Uh, dat pensioen, is dat wel voor jongeren gewaarborgd? Want dat is ja, natuurlijk steeds een kwestie. Hè? Nou ja, kijk, want de, de heer Boot maakt, maakt één kleine vergissing in, in zijn redenering... die voor een groot deel klopt. Namelijk dat wij alleen voor zekerheid zouden kiezen. En dat is dus absoluut niet het geval. Wij zoeken juist naar een goede balans. tussen aan de ene kant zekerheid. Dus een beetje vertrouwen kunnen hebben in datgene wat je hebt opgebouwd. Dat je dat ook straks, als je met pensioen gaat, ook daadwerkelijk krijgt. En aan de andere kant... Uh, de koopkracht uh, die van je pensioen op peil gehouden moet worden. En dat is uitermate belangrijk, omdat pensioen over hele lange termijnen wordt opgebouwd... en je bovendien op het ogenblik nog eens een keertje gemiddeld 20 jaar leeft na pensionering. Dus koopkrachtbehoud is uitermate belangrijk. Maar wel in een goede balans tussen die twee. En het conceptakkoord dat kiest uitsluitend voor dat koopkrachtbehoud... en laat de zekerheid helemaal los, waardoor mensen gewoon niet meer weten waar ze aan toe zijn als het om hun pensioen gaat. Kijk, die, die grote zekerheid die kan alleen komen als de werkgevers meebetalen. Als de werkgevers... En de werkgevers betalen een hoge premie. Hè, dus er is een afweging of je die nog een hogere premie wil laten betalen... Onder, onder die omstandigheden. Maar dan leg je minder risico bij de pensioengerechtigde. In dit voorstel van bondgenoten wordt gezegd... er moet 120 beschikbaar zijn. En dan als het even, even tegen zit... dan zitten we nog steeds boven de 100 En kunnen we dus doorgaan met pensioenbetalen. Maar je hebt maar één crisis nodig... die we al drie keer gehad hebben... Afgelopen 15 jaar. Waardoor je te laag uitkomt. En dan is deze buffer meteen weg. Dus het is, ja. het is een eenmalige zekerheid die gesuggereerd wordt. En, eh, dus ik zie het, op dat punt het verschil niet met het oude fnv voorstel Goed, nou, is... uh, meneer Noordman, hoe gaat het. Dus, er is natuurlijk crisis. Hè? U hebt de mm -hmm. ruzie met Agnes Jongerius. Hoe gaat u die eenheid uh, toch bewaren? Nou ja, wij gaan uh, proberen duidelijk te maken dat, uh, dat onze keus. waarin die balans tussen zekerheid en koopkracht uh, wordt gemaakt dat dat een betere keuze is dan uitsluitend voor koopkracht... en dus onzekerheid over wat de hoogte van je pensioen echt zal zijn. Uh, en uh, die strijd, die, uh, dat is de eerste strijd die we gaan voeren... en die uh, zal ertoe leiden dat ofwel het pensioenakkoord... door een meerderheid uh, van de FNV wordt geaccepteerd, dan wel dat de meerderheid in diverse bonden... zal zeggen van sorry, maar wij kiezen toch voor die betere balans... tussen zekerheid en, en koopkrachtbehoud. Want uh, pensioen, en dat blijkt ook uit de onderzoeken uh, die tot nu toe zijn gedaan... pensioen moet ook een beetje zeker zijn. Nou, het is duidelijk. Hartelijk dank uh, Willem een Noordman van FNV-bondgenoten. En ook uh, u hartelijk bedankt voor, voor hartelijk bedankt voor de komst. Ja, maar in de waarde van al economie, ja. 6 in the morning, been up since 3 I wish I had somebody to rock me to sleep The won't be melting with snowy white sheets Wish I had somebody to rock me to sleep. Rock me to sleep, rock me to sleep I wish I had somebody to rock me to sleep The book on the bedstand the little TV The drink and the ashtray keep watch over me The long dark shadows of the sycamore tree Wave and keep me company Keep me company, company Long dog hands the city Doe daar nou nog even mee met het slapen. Uh, Rock Me to Sleep heet het nummer van Jill Sobel. Hij is wereldberoemd als schrijver van fantasyboeken... en daarmee ook de meest gestolen schrijver van Groot-Brittannië. Maar tegenwoordig laat Sir Terry Pratchett vooral van zich horen... als voorvechter van het recht op euthanasie... dat in Groot-Brittannië nog steeds verboden is... Goedenavond, Paul van Over. U lijkt een beetje op Terry Pratchett. Ja, dat klopt. Ja, ik zag, ik zag hem op foto's. Ja, en u organiseerde drie weken geleden een dag voor de fans van zijn boeken. U hebt hem ook wel eens ontmoet? Ja, ja een paar keer al. Ja. En um, wat vindt u zo goed aan hem? Ik had eerlijk gezegd nog nooit van hem gehoord. Eh, het, het, het mooie is uh, de, dat hij met een, met een schuin oog tegen alles aankijkt. En de, dus de humor in zijn, zijn fantasyboeken. Noemt dus een ja. voorbeeldje van die humor dan? Ja. ja mensen die, die denken: oh ja. En, ja, hij neemt eigenlijk uh, een heleboel. Uh, ja, Hollywood ziet zichzelf heel. Uh, even een voorbeeldje ja? Hollywood ziet zichzelf als heel ernst, heel, uh, heel serieus. En hij heeft dus uh, de, de filmindustrie ergens compleet op de hak genomen. Ja, ja. En dat heeft hij met, met, met meer, meer dingen gedaan. En dat is heel leuk. Maar goed, hij heeft Alzheimer sinds een aantal jaren. Ja. En uh, hij uh, trok al eens met de BBC door Amerika op zoek naar onderzoek. En gisteren is er een documentaire van hem uitgezonden... waarin hij 71-jarige Pieter Smedley volgt... die in, uh, naar Zwitserland moest om uh, euthanasie te laten plegen. En uh, dat moet, hè, als je dat in, in Engeland wil, dan moet je naar Zwitserland... Ja, ja. En uh, daar is nogal veel commotie uh, door ontstaan, hè? Ja. Uh, U hebt die nou, film ook gezien? Ik heb, ik heb hem gezien, ja. En u zegt zo van, oh, vond u, u, u vond het niet zo... <laughs> nou, cool? het, het, was, het was wel een behoorlijk heftig uh, documentaire. Ja? Dat ja? Wel. Waarom? Maar uh, toch, toch was het een beetje... Ook, ja, het is, is in de lijn van uh, Terry Pratchett. Die dus uh, eigenlijk door zijn, uh, zijn bekendheid... Eh, kans ziet om eh, taboes te doorbreken. Ja. Hij, hij, hij, is, hij is eigenlijk al begonnen met, met Alzheimer. Dat, dat was, in, was eigenlijk ook een beetje taboe. En toen hij, hij, hij heeft dus het lef gehad om te zeggen ik heb het... en een documentaire te maken daarover. Ja. Met, met de BBC samen. En dan, dan zie je dus dat, dat het bij, de, bij een omroeporganisatie, als de BBC, echt mogelijk is om mm -hmm. dat te doen. Toch wel. Maar in Engeland zijn ze daar toch helemaal nog niet aan toe. Uh, correspondent Arjen van der Horst, goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, in Engeland uh, is het nog een enorm taboe onderwerp, uit de Hoe komt dat? Ja en nee. Want als je naar opiniepeilingen kijkt, dan zie je keer op keer dat een uh, overgrote meerderheid van de Britten voor euthanasie is. Hè? Hier noemen ze dat trouwens geen euthanasie. Hier spreken ze altijd over assisted suicide, hulp, ja, hulp bij zelfdoding. Nou, daar staat een straf op van 14 jaar gevangenis. Ja, en die straf geldt dus ook voor familieleden die meereizen met uh, die terminale patiënten die naar Zwitserland gaan, mm -hmm. die daar een einde aan hun leven willen maken. En dat zou door het OM hier kunnen opgevat worden als hulp bij zelfdoding. Daarvan zegt Ruim 80% van de Britten, bij een recente peiling nog... die familieleden die mogen niet vervolgd worden. Gaat het over euthanasie in eigen landen... of dat mogelijk zou moeten zijn... ook dan zegt een ruime meerderheid, driekwart van de bevolking... dat hulp bij zelfdoning op een of andere manier uh, mogelijk zou moeten zijn. Waarom dan toch zoveel stof doet opwaaien zo'n documentaire. Nou, het is voor het eerst dat we zoiets zien op uh, televisie hier in Groot-Brittannië. Dat maakt natuurlijk een enorme indruk. Maar het laat ook zien eigenlijk hoe onwaardig dit proces eigenlijk is. En dat is ook een beetje wel de kern van Terry Pratchett, denk ik. Uh, uh, ze moeten helemaal naar Zwitserland afreizen, formulieren, invullen. Ze zijn weggerukt uit hun eigen omgeving. Het gebeurt op een industrieterreintje buiten Zurich. Ja, voorstanders ja. van euthanasie zien dit, dan, zien dit dan ook als een misstand. Dit moet ook in eigen land kunnen vinden zij. En natuurlijk heb je ook de tegenstanders... Ja. die tegen elke vorm van euthanasie zijn. En dan krijg je natuurlijk een heel fel debat hierover. Ja, maar Arjen, de Labour wil zijn vingers er ook niet aan branden. Terwijl ik me nog kan herinneren dat Tony Blair zich ook sterk gemaakt heeft... voor gelijke homo-rechten... Uh, ja, ja, dat vind ik eigenlijk een beetje onbegrijpelijk. Ja, en je zou van het leven juist verwachten dat ja. ze wel die kant op zouden gaan. Zeker wat de, de, de, de weg die Tony Blair was ingeslagen. Maar die analogie met die gelijke homorechten is wel interessant. Want de vraag was altijd, bracht was Tony Blair... Uh, iemand die zelf de samenleving verandert door uh, liberale wetgeving in te voeren? Of reageerde hij op een verandering die al lang in de maatschappij heeft plaatsgevonden? Nou, waarschijnlijk natuurlijk het laatste. Hij reageerde al op iets dat al lang geaccepteerd was door de Britten. Dat punt hebben ze nog lang niet bereikt in de Britse politiek. Ook niet bij Labour. Als je alleen al kijkt naar de opvolger van Tony Blair, uh, Gordon Brown, ja. uh, zoon van een dominee, die is falikant tegen. Uh, elke, legal, elke vorm van legalisering van euthanasie. Labour zelf is ontzettend verdeeld. Uh, de conservatieven die zijn helemaal tegen... De, eigenlijk de enige partij die in dit land uh, voor euthanasie is... zijn de kleine liberaal-democraten die ja. weliswaar in de regering zitten... maar zich een enorme grote meerderheid van tegenstanders... Uh, voor zich zien in het parlement. Ja. We gaan even luisteren naar een reactie van Pratchett... op de kritiek die er op zijn film was. U hoort ook de stem van Jeremy Paxman. Killing yourself is... Uh... It's not something to be encouraged, is it? Good heavens, no. no. We don't encourage it because of all sorts of ideas about the sanctity of life. Uh, what about the dignity of life? Is lack of dignity a sufficient reason to kill yourself? I am sure for some people it would be. Ja, dat was de stem van, van Terry uh, Pratchett, uh, Paul van Over. Hij in, uh, heeft het over dignity, hè? Uh, waardigheid. Uh, ja, dat gaat nog misschien heel lang duren voordat Britten... dus met waardigheid in hun eigen land kunnen sterven. Ik denk het wel, ja. ja. Um, is er iets eigenlijk van zijn, uh, deze strijd, uh, zijn, uh, zijn zoektocht... ook naar medicatie terug te vinden in zijn boeken... Uh, nee, nee, niet, niet nee? in. Nee, nee. Zijn boeken dat is eigenlijk een uh, ja, humoristische inval in, in het mm -hmm. geheel. Hij, uh, en en hij, hij, hij wil dus inderdaad zijn boeken gewoon gewoon, hij is een schrijver, hij wil schrijver blijven. Ja? En, maar uh, het zou toch kunnen dat hij dat op het thema of dat onderwerp op een of andere manier zou verwerken in zijn boeken? Dat, of is dat uh, onmogelijk nah, in dat genre? Ja, ik weet in, het niet. <laughs> in, nou, in het genre kan het, kan het, kan het al zeker. Er mm -hmm. zijn, ook, zijn ook schrijvers die, dat, die dat, wel, dat onderwerp zeker behoorlijk uitgeput hebben. Maar uh, de, de schrijver Terry Pratchett is niet, uh, niet zo. Dit is, dit is de mens Terry Pratchett, ja. uh, die dus een heel veelzijdig mens is. Want het is uh, om Mee te maken. Hij, hij, heeft, hij heeft zelf zijn eigen zwaard gemaakt, bijvoorbeeld. Zijn eigen zwaard? Zijn eigen zwaard. Die hij is naar hij is een smederij gegaan. Uh, hij, hij heeft het, hij heeft ijzererts gedolven, dat oh. gesmolten en uit het, uit het ijzer heeft hij zijn eigen zwaard gemaakt. En daar is hij dus mee geridderd. Ah? Oh. Dat, uh, dat dat zijn van die dingen van ja dat dat is typisch Terry Pratchett. Uh, als, als ik het kan, ik ik wil weten hoe dat werkt en ik en ik wil dat kunnen doen. En uh, hij, hij heeft hij heeft het, hij, hij heeft de mogelijkheden. Hij kan die dus dat zwaard zou die ook kunnen gebruiken om zichzelf. Uh... Zou, zou kunnen, ja. ja. Zal hij niet doen? Nee, dat kan hij nee, niet. Dat, al... dat, dat doet hij niet. Bent u eigenlijk anders naar nou hem gaan kijken? Sinds hij uh, zich naast dat schrijven ook uh, bezighoudt met deze strijd voor een, een, een waardig levenseinde? Ja, toch wel. Dat, uh, eigenlijk nou, e eigenlijk is, dat, uh, is dat begonnen met, een, uh, met, met die, met die Alzheimer-documentaires. Uh, ja. En dit, dit verhaal is eigenlijk, ligt gewoon in het verlengde van, zijn, van die andere documentaires. Want het, het, is, het is dezelfde inslag, dezelfde ernst... waarmee, waarmee hij dus uh, naar, uh, naar het leven kijkt. En, uh, en vooral het, ja, het levenseinde in, ja. in dit geval. Ja. Uh, Arjen van der Horst tot slot. Uh, denk jij dat dit nu snel op de agenda komt? Gaat dit echt een doorbraak worden, deze publiciteit? Het, nee, het maakt de discussie wel weer levend. We hebben wel meer momenten gehad het afgelopen jaar, de afgelopen paar jaar. Ook van andere patiënten die het proberen te forceren via de rechter bijvoorbeeld. In Schotland is er bijvoorbeeld onlangs een wet ingediend om het mogelijk te maken. Is weliswaar verworpen, maar daar ook zie je wel beweging. En nu is er ook een commissie samengesteld die toch wel gaat kijken naar deze praktijk. Want ook al is het verboden in Groot-Brittannië, eh, eigenlijk wordt het een beetje belachelijk gemaakt doordat mensen gewoon naar Zwitserland kunnen gaan. En uh, de, de, ook de, de, de praktijk dat familieleden vervolgd kunnen worden. En daar komt misschien wetgeving, dus dat die familieleden die meegaan naar Zwitserland, uh, dat, die, uh, dat dat in, in wet wordt vastgelegd dat die niet vervolgd kunnen worden. Uh, uh, ja, en dan wordt het eigenlijk een soort van gedogen van euthanasie in het buitenland, maar dan nog niet in eigen land. Het zijn allemaal kleine okay. stapjes, maar allemaal wel richting uh, zo'n uh, groot moment, ook in Groot-Brittannië misschien. Okay. Dankjewel, uh, Anja van der Horst. En ook Paul van Hoofd, hartelijk dank voor uw komst naar de studio. Het is vijf voor twaalf. Ruud Gullet is ontslagen als trainer bij de Tsjetjeense voetbalclub Terek Grozny. Want, al dus voorzitter en president Kadirov... In plaats van zijn mouwen op te rollen en aan het werk te gaan... denkt Gullet alleen maar aan bars en disco's. Olaf Koens, jij woont in Moskou. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Maar je hebt wel eens de bloemetjes buitengezet in Grozny. Vertel, what ja. is the place to be daar? Nou, die, die, die, die zijn er eigenlijk niet. Kijk, dat, dat Kadir van Vergunnet zegt dat het dus wel in barreses en, en discotheek in Tertsenië zit, dat is echt een dat, dat volslagen onzin. Uh, nou goed, ik ben, ik ben een lange tijd in Tertsenië geweest, een paar keer uh, dit jaar nog. En uh, nou, Er zijn uh, restaurants, er zijn ook hele dure restaurants, maar dan kom je alleen binnen als je heel hoog geplaatst bent. Ik ben één keer op een bruiloft in een, een heel mooi, duur restaurant geweest. Nou, als je mazzel hebt, wordt er dan stiekem een flesje vodka op tafel gezet. Maar het algemeen is er geen druppel te krijgen in Tertienien. Nou, er is één uitzondering op en daar ben ik één keer geweest. Het is een café dat heet uh, Het Slot. Uh, dat wordt volledig gerund door de Tertiense Mafia. En, uh, we zijn er één keer binnen geweest met ik, ik en twee vrienden. En uh, uh, nou, daar waren alle Tertjeniën zo dronken dat ze hun Nederlandse gasten gelijk hebben ontvoerd. En uh, voor een dag hebben we meegenomen naar een totaal andere hoek van Tertjenië. Nou, dat is uh, schuldig volgens mij nog nooit gebeurd. Dus ja, dat we hem vertellen dat wij te veel in barges en kroegen hingen, nou, dat dat en Ze dus wilden gewoon van hem af omdat hij slecht presteerde. Nou ja, en dat is, uh, dat is gelukt. Uh, nee, ja, voortaan uh, geen geluk meer, Tertjenië. Nee, ik begrijp dus dat hij eigenlijk blij mag zijn dat hij niet ontvoerd is. Ja, hij mag ook blij zijn dat hij, uh, dat hij vrij weg mag lopen uh, uh, uit het In het verleden heeft Kadirof wel uh, andere dingen gedaan met mensen die hem uh, teleurstellen. Sterker nog, de meeste mensen die Kadirof ooit hebben teleurgesteld, die kunnen dat in ieder geval niet meer navertellen. Dus wat dat betreft ja, heb wat... nog wat gehad, onze... Maar wat dus... heeft hij dan gedaan met die mensen? Heeft hij ze weer weggewerkt? Nou ja, kijk, uh, ik had hier nog is een, uh, een ex rebel Die zat vroeg in de, in, in de bossen. Het is nog niet zo lang geleden dat hij zijn tegenstanders van uh, met een kapmessel uh, het hoofd afsneden... en die in die, die hoofden allemaal op palen in Tsjechenië neerzetten. Ik bedoel, dat is Tsjechenië. Dat Gunnar tot nooit heeft geweten. Ja, dat is, uh, is uh, onvergevelijk stom van zijn kant. Je bedoelt, het is eigenlijk een beetje onnozel... dat hij er überhaupt ooit naartoe gegaan is? Tuurlijk is dat onnozel. Bovendien zijn hele carrière natuurlijk vergeten. Die gaat ooit nog... Gun het in dienst nemen omdat hij in Tsjechenië gefaald is. Ja, dat was Olaf Koens vanuit uh, Moskou. Dankjewel. Uh, zometeen, dan is er Kazaluna. Luna. Govert van Brakel uh, ontvangt Guus Geurts, die zegt. We moeten terug naar kleinschalige productiemethoden. wat de voedselvoorziening betreft. En morgen, dan zit hier Clary Polak.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 SMS-tuigje naar 4333. Dit is Radio 1.